9 uur. Dit is Radio 1. Met Kilijn de Plag en Jurgen van den Berg. Goedemorgen allemaal. Het Nederlandse bedrijfsleven en de overheid investeren te weinig in innovatie, zegt Henk Volbeda. Hij is hoogleraar strategisch management en ondernemingsbeleid. En vandaag begint de registratie van spookburgers, oftewel moelanders die maar tijdelijk hier in Nederland zijn. Nu het NOS-journaal, Dorald Megens.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 Het weer bewolkt, van tijd tot tijd regen of mootregen. Het wordt met 11 tot 13 graden bijzonder zacht. Wel waait het stevig aan zee. Vanavond afnemende wind en droog. Morgen is het eerst droog, maar later weer regen bij een graad of 11. AWB Verkeersinformatie, John Bakker. Met nog 150 kilometer file. De meesten zijn nu langzaam aan het oplossen. Nog wel vertraging na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knoop het lunette. 6 kilometer, de linker is staat dicht. Na een ongeluk op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam... bij de Van Brie Noordbrug, 6 kilometer. Ook een aanrijding op de A35 vanuit Enschede naar Almelo... bij Delden, daar staat 4 kilometer. Op de A58 vanuit Breda naar Tilburg... na een ongeluk bij Geelse, 5 kilometer. In deze gevallen zijn de rijstroken weer vrij... Nog veel vertraging op de A67 van Venlo naar Eindhoven. Tussen Asten en Geldrop 9 kilometer. En na een ongeluk op de A73 vanuit Nijmegen naar Maasbracht. Bij Horst 3 kilometer file, maar ook daar zijn de rijstroken weer vrij.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 Jurgen van den Berg en Guilaine Plag. Goedemorgen, we zijn er weer de hele ochtend met dit nieuwe kro crv programma In dit uur Cubanen en biohackers. Verslaggever Marcel Dekker is op pad met makelaar Jeroen Stoop van Makelaarsland. Ja, het is voor hem ook de eerste werkdag van 2014. En ondanks een kwijnende huizenmarkt. Heeft die man er toch zin in, toch, minister Stoop? Enorm veel zin. Straks meer. Nu eerst alarmerende geluiden over het Nederlandse bedrijfsleven. Want het bedrijfsleven en de Nederlandse overheid investeren te weinig in innovatie. In landen als Zweden, Finland en Duitsland gebeurt dat wel. En het kan de Nederlandse economie over een paar jaar opbreken. Dat is het resultaat van een te afwachtende overheid... en een doorgeschoten anglo-saxische mentaliteit in het bedrijfsleven. Want men kijkt te veel naar resultaten op de korte termijn. Dit zegt Henk Volberda, hij is hoogleraar strategisch management... en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Meneer Volberda, welkom. Het zijn stevige beweringen dat het Nederlandse economie en het bedrijfsleven kan opbreken? Waarom denkt u dat? Nou, we zien toch wel een ver doorgeschoten kwartaalkapitalisme. Blijkt uit een onderzoek van de Harvard Business Review dat 79 van die managers. Die minst op de korte termijn het gaat dus om de kwartaalcijfers, de, de, de koers van het aandeel. En dat leidt er vaak toe dat heel sterk gesneden wordt op de, op de kosten. En te weinig wordt geïnvesteerd in toekomstig verdiend vermogen, in innovatie, in technologie en research and development. Ja, En waar leidt dat dan toe? Nou, dat leidt ertoe dat, dat dit soort bedrijven... hun korte termijn winstgevendheid verhogen. Maar dat gaat vaak ten koste van hun lange termijn winstgevendheid. Denkt u aan KPN? Heeft lange tijd onder heel goed gepresteerd Met een hele goede koers, met de hoge dividenden voor aandeelhouders. Maar daardoor hebben ze uiteindelijk noodzakelijke investeringen... in innovatie achterwege gelaten. En ja, u weet nu welke problemen KPN nu heeft en ja, moet nu echt investeren in innovatie. Maar goed, ze zijn er nog steeds, KPN. Niet waar? Uh, gelukkig uh, hebben zij er ook in gezien... dat, uh, dat alleen de aandeelhouder bevredigen uh, dat dat uh, onvoldoende is. En zij doen nu noodzakelijke investeringen in innovatie... en in hun netwerk. Uh, en je zou kunnen zeggen... ze kijken nu iets meer naar de lange termijn. Ja, tegelijkertijd is het natuurlijk ook belangrijk... om je aandeelhouders wel tevreden te houden. En in tijden van crisis kun je geld maar één keer uitgeven. Dus er moeten keuzes gemaakt worden. Uh, natuurlijk... Uh, moet je die aandeelhouders tevreden houden, maar het is ook maar hoe je die aandeelhouders opvoedt. Je kunt wat je vroeger zag als een bedrijf ging aankondigen dat ze gingen reorganiseren, dat ze mensen gingen ontslaan, dan ging de koers omhoog. Uh, je ziet nu dat, uh, dat slimme bedrijven ook de aandeelhouder proberen duidelijk te maken dat, uh, dat het niet alleen gaat om de winst van vandaag, maar ook uh, de winstgevendheid in, uh, in de toekomst. En dat zij bijvoorbeeld de aandeelhouder proberen uit te leggen dat zij moeten investeren in bepaalde technologieën. En uh, als je dat goed communiceert, dan zie je dat de aandeelhouder daar ook appreciatie ja. voor heeft. Dus. Um, bedrijf als ASML is een heel mooi voorbeeld wat heel goed communiceert naar de aandeelhouder. Dat zij echt moeten investeren in, uh, in nieuwe technologieën. Nieuwe en producten. Nieuwe diensten en, uh, en innovatie. En als die er zijn, dan, dan is de continuïteit in ieder geval gewaarborgd. Dan je, is de continuïteit is het idee. gewaarborgd, ja. Maar hoe, hoe grote vaart gaat het lopen dan? Worden wij een of andere land wat onderaan gaat bungelen op de, op de economieranglijstjes? Uh, nee, nee, we moeten zeker niet overdrijven. Nederland doet als schapt innovatie, staat Nederland op de mondiale concurrentieindex op de, op de achtste plaats. We zijn wel drie plaatsen gezakt dit jaar. Um, maar uh, laat ik u wat cijfers geven. 83% van de Nederlandse bedrijven heeft als strategie... efficiëntieverhoging en kostenverlaging. Ja, als dat je strategie is... Uh, maar komt had... dat ook niet door de crisis, meneer Volbera, Ja, Dat ja, maar ze maar wel dat moeten... Is ja, Maar het blijkt dus niet slim te zijn. Je moet juist anticyclisch investeren. Ja, maar Als je keuze is of failliet gaan of het hoofd boven water houden... middels deze strategie, dan kies je toch voor, het... uh, voor ja, nou, dat... Ja, daar blijkt dus ook nog een aardige tussenweg in te zitten. Uh, aan de ene kant zul je vandaag moeten presteren. Uh, maar aan de andere kant zul je ook uh, in de toekomst succesvol moeten zijn. Bedrijven die alleen maar managen op kosten en efficiëntieverlaging... die laten noodzakelijke in, uh, investeringen in. Innovatie laten zij achterwegen. En... En dan zie je ook dat ze in de toekomst links en rechts worden ingehaald... door bedrijven die wel innoveren. Uh, ja, ik noem maar even een extreem voorbeeld. Maar denkt u eens aan Kodak, uh, filmrolletjes. Uh, digitale fotografie is in de labs van Kodak zelf ontwikkeld. Uh, ja, toch hebben zij nooit die omslag gemaakt naar digitale fotografie... omdat de winstgevendheid, de toevoegde waarde op filmrolletjes... destijds hoger waren. Uh, ja, en uiteindelijk, ja, u weet het, Kodak bestaat niet meer. Ja. Dus wanneer bedrijven dus niet die afweging maken om te investeren... in toekomstige winstgevendheid en innovatie... Ja, zullen ze op lange termijn niet meer bestaan. En dat zal juist leiden tot meer fasciementen... omdat uh, bedrijven, die bedrijven een verouderd businessmodel hebben. Is het eigenlijk een kwestie alleen maar van het bedrijfsleven... of kan de overheid er ook nog wat aan doen? Nou, de overheid heeft hier natuurlijk ook een heel belangrijke rol in... Uh, ik denk dat we in Nederland een beetje doorgeschoten zijn in dat Anglo-Saxische besturingsmodel. Met andere woorden, aandeelhouderswaarde. Dat zie je ook. Terug in de prestatiecriteria van managers. Die worden alleen maar afgemeten op, op winstgevendheid, op marktendeelvergroting. Maar die zou je dus ook meer moeten gaan meten op innovatie. Bijvoorbeeld door een bepaalde innovatiecriteria ja, te maar dat is dat nog steeds binnen die bedrijven. Wat kan de overheid er dan anders aan doen? Nou, de overheid kan er ook veel aan doen. U weet, in het verleden hadden wij het innovatieplatform. Het waren met name een aantal wijze mensen die nadachten over innovatie. Dat was met name een top-down benadering. De overheid heeft, nu, het ministerie van Economische Zaken heeft nu het zogenaamde topsectorbeleid. Uh, we hebben daar gekozen voor negen topsectoren waar Nederland in moet gaan domineren. En in die topsectoren is samen met uh, bedrijfsleven en kennisinstellingen en overheid... die hebben innovatieagendas gemaakt. Uh, en op die manier probeert men de innovatiesnelheid in die topsectoren te verhogen. En werkt en dat gaat... een beetje? Nou ja, uh, aan de ene kant is het goed dat er nagedacht wordt over innovatie. Er is commitment. We moeten wel beseffen trouwens dat er wel ontzettend bezuinigd is op innovatie. Want de aardgasbaten, de zogenaamde visschelden... die worden niet meer gestoken in, uh, in onderzoek... Uh, het heeft wel geleid tot een grote commitment. Uh, werkt dat? Ja, nou, het werkt met name voor de grote bedrijven. Helaas moet ik stellen dat met name het MKB een beetje ondervertegenwoordigd is in, uh, in die topsectoren. En ja, die topsectoren is toch wel een beetje gericht op de gevestigde elite, de gevestigde bedrijven. Terwijl we nu weten dat innovatie vaak uh, uh, bedrijfstak overstijgend is en sector overstijgend is. Ja, nou kwamen minister Kampen en Dekker die kwamen onlangs met een brief waarin staat dat het topsectorenbeleid dat het juist zo goed gaat, dat het zijn vruchten begint af te werpen, dat er een enorme investeringsbereidheid is. Lopen zij mooi weer te spelen dan? Nou, aan de ene kant is er wel een, een, een positieve energie. Alleen, ik moet nog steeds vaststellen dat een, een, een zwakte van de Nederlandse economie... is met name samenwerking, bedrijfsleven en kennisinstellingen. En met name eh, MKB en kennisinstellingen, daar zitten toch nog Chinese muren tussen. En dan blijkt nu juist dat die MKB'ers... die in staat zijn om radicaal te innoveren, dat zijn juist de MKB's... die samenwerken met bijvoorbeeld kennisinstellingen, universiteiten, hogescholen. En dat zouden we juist veel meer moeten hebben. Dus stellen zij nou de beelden te rooskleurig voor dan? Hoe dat werkt? Met dat uh, ja, nou, kijk, voor dit soort uh, beleidswendingen moet je natuurlijk wel geduld hebben. De topsectoren, dat loopt uh, twee jaar. Uh, er wordt uh, door het bedrijfsleven 900 miljoen geïnvesteerd in de topsector. En de overheid voelt dat uh, nogmaals aan met, uh, met, een, uh, met ongeveer 1 miljard. Uh, ik moet zeggen. Het mag voor mij wel een tandje hoger. Ik bedoel, je moet zich wel voorstellen dat we steeds meer te maken hebben... met mondiale concurrentie. Dat opkomende economieën, als je ziet wat er in China gebeurt... als je daar ziet de regierol van de overheid... Dan zou de Nederlandse overheid veel meer kunnen doen. Bijvoorbeeld als het gaat om aanbestedingsprocedures van de overheid, zou de overheid in plaats van te kijken naar puur kosten veel meer moeten kijken naar innovatie, zodat je eigenlijk innovatie ook steeds meer gaat afdwingen hij... in de Nederlandse bedrijven. Nou, noemt u nog een land? China. Ik bedoel, daar zegt iemand iets en dan gebeurt het de volgende dag. Ja, maar ik kan u ook een ander land geven: Finland. Uh, daar wordt ook veel meer geïnvesteerd in innovatie. Als u kijkt daar naar de investeringen in research and development. Als percentage van, de, van het bruto nationaal product ligt daar op 3,5 procent. In Nederland ligt dat ongeveer op, op 2 procent. Als u kijkt naar Zwitserland, uh, hetzelfde verhaal. Ook als u kijkt naar Zweden. Dus er zijn voorbeeld economieën, uh, met name Scandinavische economieën. Uh, waar eigenlijk uh, veel meer geïnvesteerd wordt in innovatie... maar veel belangrijker, waar ook veel sterker wordt samengewerkt... door bedrijfsleven, uh, kennisinstellingen en overheid. Aan de telefoon komt Kees Verhoeven van D66. Meneer Verhoeven, goedemorgen. Goedemorgen. Is het een verhaal naar uw hart of heeft u er kanttekeningen bij? Nou, het is voor een groot deel een verhaal naar mijn hart. Uh, Nederland moet inderdaad uh, echt inzetten op innovatie... om uh, ook de komende decennia... Uh, ja, goed geld te kunnen blijven verdienen aan producten en diensten die we aan, aan het buitenland verkopen. En als we dat niet doen, dan, dan zijn onze producten in de rest van de wereld steeds minder interessant. Dus moet je ze steeds vernieuwen. Dus dat is helemaal waar. Dat zegt ook elke keer iedereen. Elk kabinet uh, zegt dat. En elk kabinet zegt ook, we moeten zorgen dat met name het MKB, uh, het midden- en kleinbedrijf, de ruimte krijgt om uh, mee te doen aan al die innovaties. En dat moeten we als overheid ook stimuleren. Maar in de praktijk gebeurt het uh, inderdaad te weinig en wordt er vaak heel erg gefocust op ja, grotere bedrijven... de gevestigde orde. Dus daar ligt nog een hele grote opgave ja en Daar maar ben ik het wel mee eens. In hoeverre ligt de verantwoordelijkheid ook niet bij bedrijven zelf... om dat te realiseren? Zij moeten toch ligt, aan hun ligt eigen toekomst verantwoordelijkheid denken? Bij bedrijven zelf. Dat is uh, zeker waar. Alleen innovatie is wel iets... dat is iets waarbij je een bepaalde terugverdientijd uh, hebt. Je moet een bepaalde drempel over... en daar kan de overheid wel een, een rol in spelen. Natuurlijk moet elk bedrijf zelf beslissen... hoeveel geld ze uitgeven aan onderzoek... Uh, en aan research en development. Maar... Het is wel zo dat in de eerste jaren levert het vaak nog niet zoveel op. En dat is met name voor kleinere bedrijven... is dat een reden om dan die korte termijn uh, benadering te gaan kiezen. En te zeggen, nou, laten we toch maar weer wat gaan snijden daarin. Uh, de overheid steekt er een miljard per jaar ongeveer in in innovatie. En dat komt vaak bij bedrijven terecht... die best wel de ruimte hebben, terwijl de bedrijven die geen ruimte hebben om die investeringen te doen, die kunnen niet aan die pot geld komen. En dus dat wat zou u betreft hoeft er niet meer geld naartoe te gaan, maar moet er anders verdeeld worden? Ja, dat zou uh, wat, wat mij betreft de eerste belangrijke stap zijn. Het is wel heel jammer dat inderdaad die aardgasbaten niet meer in innovatie gestopt worden. Maar goed, we hebben een crisis en we hebben een uh, situatie waarin we minder ruimte hebben. Dus laten we dan het geld wat we hebben beter besteden. En dat moet gewoon naar het midden- en kleinbedrijf toe. Uh, de pottengeld worden nu heel erg gestoken in kortingen op winst. Ja, en de winst wordt vaak nog niet gemaakt in de eerste jaren... van een, van een nieuw bedrijf, van start-ups. Dus die bedrijven hebben eigenlijk uh, het nakijken. En dat is hartstikke jammer. Dank u wel, Kees Verhoeven van D66. En ook dank aan Henk Voorberda, hoogleraar Strategisch Management... en ondernemingsbeleid aan de Erasmus Universiteit. Graag gedaan. De ochtend. Vanaf vandaag is er een nieuw registratiesysteem voor arbeidsmigranten. In 18 gemeenten moeten mensen die hier minder dan 4 maanden zijn... zich ook inschrijven bij die gemeenten. In Rotterdam hebben ze nog een extra eis ingevoerd. Arbeidsmigranten moeten eerst goede huisvesting regelen. Pas daarna krijgen ze een burgerservice-nummer. NOS-verslaghever Jozefien Trehi is in het stadhuis in Rotterdam. Jozefien, zijn er al mensen om zich in te schrijven? Ja, best wel wat eigenlijk. Een stuk of tien mensen zitten hier op een rijtje op de stoelen. En ik zit naast David. Goedemorgen. Good morning. Good morning. Uit Polen? Uh, uh, You're from Poland? Uh, yes, I'm from Poland, yeah. En hoe lang ben jij al hier? Uh, Hoe lang? Ja. Yes. Uh, Twee weken. Oké. Okay. En waarom ben je hier om te registreren Waarom kom je hier nu te registreren? Het is belangrijk voor jou om hier te registreren? Ja, het is heel belangrijk. Zonder dit kan ik een werk krijgen. Ik kan werken in dit land. Ja. En je nodig het voor de gezondheid? Voor werk. Ik weet het misschien voor de gezondheid. Hij zegt dat hij het belangrijk vindt, omdat hij het nodig heeft om hier ook te werken. Want als ze zich hier inschrijven, dan krijgen ze dus een uh, burgerservice nummer. En wat voor werk doe je tot nu toe? What kind of job do you have? Uh, uh, it's a warehouse factory job. Oké, okay, gewoon in de fabriek. En uh, wat ze hier dus in Rotterdam doen, is dat je, je moet opgeven waar je woont. Dan gaan ze dat controleren. Als dat niet klopt, dan krijg je dus ook geen burgerservice nummer. Do you already have a place to live? Uh, yes. En how many people are living there? Uh, four people. Okay. Vier <laughs> mensen wonen bij hem op zijn flat. En uh, do you pay a lot of rent? I uh, I know what's mean a lot. You know what I mean, like. How much? Ninety. Uh, a week. A week. Yeah. Okay, 90 euro per week. Thank you, Good luck. You. Want dat heeft dus allemaal mee te maken met de reden dat ze dit doen. Is dat ze niet willen dat er te veel mensen op woningen wonen. Hè. Dus daarom kunnen ze dat dan controleren. Um, uitbuiting van uh, huisjesmelkers willen ze dus tegengaan. Maar ook overlast in de buurten. En het heeft natuurlijk ook allemaal te maken met um, de Roemenen en Bulgaren. Die sinds uh, 1 januari ook hier in Nederland uh, mogen werken. En dat willen ze allemaal in goede banen leiden. Straks ga ik eventjes, want nu wordt de officiële opening van de inschrijving gedaan... Uh, door de wethouder, ik moet even een beetje zachtjes praten. Ik zal hem straks even interviewen en dan later uit deze, deze uitzending meer. Jozefien Trey was dat NOS-verslaggever in het stadhuis van Rotterdam. Natuurlijk ook goede muziek hier in de ochtend. We zijn er elke werkdag van 9 tot 12 uur de ochtend door. Deze komt uit 2010 Scouting for Curls. Dit zijn The away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 Het is dus wel een grappig verhaal. Scouting for Girls. This ain't de love song. Dus dat je dan een liedje zingt voor iemand. En dan erachteraan nog even zegt. Maar dit is geen liefdesliedje. Ja, vooral niet denken dat dit een liefdesliedje is. Meneer of mevrouw. Liedje uit 2010 dus van deze band. Dit is De Ochtend op Radio 1. KRO en NGV samen. En uh, we gaan het hebben over, uh, over Cuba. Uh, minister Timmermans van Buitenlandse Zaken is op bezoek in Cuba. Volgens de minister heeft de regering van Raúl Castro... grote hervormingen teweeggebracht voor Nederland. Genoeg reden om de banden met het eiland aan te halen. Correspondent Edwin Timmer. Goedemorgen, Edwin. Goedemorgen. Is er inderdaad sprake van hervormingen daar? Uh, nou ja, er gebeuren een heleboel dingen op Cuba. Dat is absoluut een absolute, absolute feit natuurlijk... Uh, maar ik denk dat je vooral spreekt van economische hervormingen. Dus allerlei bijzondere stappen die in de economie worden gezet. Als ik, uh, heb ik, ik heb de afgelopen weekend met verschillende dissidenten gesproken. Ja, en die hebben zoiets van, nou ja, kijk, als het gaat om politieke rechten, et cetera... Ja, dan valt er nog, uh, nou ja, dan is er wel wat af te dingen, wat meneer minister Timmermans zegt. Ja, dus, dus laten we zeggen, op niet al te essentiële dingen uh, gebeurt er wel wat in Cuba... maar de dingen waar het echt om draait, dat is nog steeds zoals het vroeger was. Nee, nou ja, laat ik één voorbeeldje geven. Hè. Het is vandaag 6 januari. En dat is, uh, nou ja, zoals de, de goede katholieken onder ons weten, misschien uh, drie koningen. Ja. En uh, in Nederland is dat niet zo'n belangrijk, uh, belangrijk feest. Maar in, in, in de Spaanstalige landen, Latijnse landen, is dat altijd nou een, een feest geweest waarop kinderen uh, cadeautjes uh, krijgen, et cetera. En uh, nou ja... Dat werd dus ook geprobeerd door een, een, een aantal dissidenten, uh, zoals de, de, de dames de Blanco. Uh, die hadden uh, ook uh, de, de, door geld vanuit het buitenland kinderfilms kunnen kopen, ballonnen, snoepgoed, et cetera. Nou, uh, het is in verschillende steden, uh, was het idee van: nou, dat gaan we aan, aan kinderen in de buurt uitdelen. Ongeacht of ze nou wel of niet achter, uh, uh, nog, nog steeds achter dit regime staan. Nee, wat gebeurde uh, afgelopen vrijdag, heeft dus gewoon de Cubaanse staatspolitie heeft invallen gedaan bij die huizen. Ze al die, uh, uh, nou ja, die. die, die, die noem ik dat, uh, al, al die leuke cadeautjes hebben ze in beslag genomen. De mensen zelfs, de naam van mensen van dames de Blanco hebben ze mee naar het politiebureau genomen. Ja, en waarom? Omdat zelfs het, het, het, het uitdelen van cadeautjes als dissident, zeg maar. Dat is al een subversieve daad. Nou ja, en, en, en als ik dan bijvoorbeeld met Dagoberto Valdes uh, spreek. wat is een, een, uit, uh, een uitgever op, op het eiland van, uh, van een aantal, aantal media. Uh, Jij ja, zegt van: dit, na, dit toont nou precies het trieste niveau aan van de repressie op Cuba. Nee. En uh, ja, het is toch niet te voorstellen dat zelfs een kinderfeestje al een bedreiging is voor de Cubaanse nou. regering. Over media, ja, media een... gesproken en over mensen in het algemeen. Hè? Vrijheid van meningsuiting, we hebben dat hoog in het vaandel staan. Wat zijn de ontwikkelingen op dat gebied? Uh, er zijn een aantal dingen die wel interessant zijn. Uh, en daarin speelt vooral de katholieke kerk een, een belangrijke rol. Uh, uh, uh, uh, op de een of andere manier ziet... Kijk, we hebben natuurlijk laatst... Uh, uh, uh, uh, anderhalf jaar geleden was natuurlijk de paus was, was op Cuba. Uh, ook het regime Castro ziet wel in dat zij... Uh, vanuit de legitimiteit van, van, van de paus... Ja, misschien, misschien zelf ook uh, uh, wat meer legitimiteit kunnen krijgen op, op het eiland. Uh, en Daardoor krijgt de katholieke kerk wat meer, wat meer vrijheid. Nou die hebben onder andere, lukt het ze om, om uh, uh, een, aantal, een aantal tijdschriften uit te geven waarin zo waar behoorlijk wordt gediscussieerd hè, door tegenstanders van het regime en mensen vanuit het regime zelf. Dat is redelijk uniek, alleen dat gebeurt in zo'n kleine oplages ja, dat heel veel mensen op Cuba zelf ja, er amper aan mee kunnen doen of daar, daar iets van weten. Nou. Kijken ze eruit naar het bezoek van Timmermans? Wordt daar veel over gesproken of is het gewoon iemand die voorbij komt? Uh, nou, de mensen die ik heb gesproken... De het zijn toch best, best een aantal een, een, een aantal mensen het afgelopen weekend. Ja, die vinden dat best bijzonder hoor. En die hebben echt ook zoiets van, maar ja, dit, is, dit is heel belangrijk. En laat de man alsjeblieft ook gewoon uh, met de mensen op straat spreken. Hè? Dus laat de man niet alleen uh, spreken die netjes in een, in een rij worden voorgesteld door, uh, ja, door, uh, door de minister, zeg maar, of uh, die worden uitgezocht, zeg maar, door het regime, maar laat de man ook gewoon zelf spreken, ook met een aantal dissidenten. Kijk, en, en, uh, Want dan, hij zegt, dat, dat zei bijvoorbeeld die meneer Valdas ook, die zegt van ja, dan krijgt de een goed beeld van wat er nou eigenlijk speelt. Ja, nou het voordeel is dat Timmermans de talen spreekt. Hij spreekt ook vast wel Spaans, dus dat komt vast goed. Kan hij met de gewone man daar in de straat ook spreken. Correspondent Edwin Timmer was dat over Cuba. De Ochtend. Stand.nl als we vandaag voor het eerst pas weer luisteren naar een fijne vakantie. Stand.nl is er ook in het nieuwe Radio 1. Alleen is het verspreid over deze drie uur in de ochtend. Dus iedere keer tegen het heel en tegen het half. Dan uh, horen we graag uw reacties op de stelling... die wij natuurlijk weer elke dag uh, formuleren. Vandaag gaat hij over uh, de moeite die er is om goede gemeenteraadsleden te vinden. Om kandidaten in ieder geval voor de verkiezingen überhaupt te vinden. Voor de gemeenteraadsverkiezingen in maart. De stelling is de vergoeding voor gemeenteraadsleden moet omhoog. Het wordt dus steeds lastiger dat raadslidschap kost veel tijd, de vergoeding die je ervoor krijgt... die zou ook veel te laag zijn. Een raadslid ben je natuurlijk vaak naast je normale baan... dan is het een hele klus en daarom bedanken veel mensen voor de eer. In zeker twintig gemeenten leidt dat er nu toe... dat politieke partijen in maart niet mee kunnen doen met de verkiezingen... simpelweg omdat ze geen kandidaat-raadsleden kunnen vinden. Vooral in kleinere gemeenten zou dat probleem spelen. Minister Ronald Plasterk die ziet het probleem ook.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 Maar niet zover dat we hem ook gelijk moeten gaan verhogen. Dat vindt Plastek in ieder geval. De vraag is, wat vindt u? Is het een goed idee om de vergoeding voor raadsleden... wel degelijk te verhogen, omdat dat werk gewoon heel veel tijd kost? Of moeten we juist niet die kant op gaan? Omdat je straks de kans hebt dat mensen zeggen... van nou, politiek, dat interesseert me niet, maar dat zakcentje dat is wel mooi meegenomen. Dus ik ga voor het geld maar in die gemeenteraad zitten. De stelling is dus, de vergoeding voor raadsleden moet omhoog. Als u wilt reageren op de stelling, bent u zelf actief als gemeente raadslid. Kunt u maar geen kandidaten vinden voor de verkiezingen. Twijfelt u zelf en speelt de vergoeding een belangrijke rol. Laat het ons dan weten. Bel gratis op het nummer 0800 1101. Stemmen kan natuurlijk via de website www.stand.nl Als u twittert, gebruikt dan hashtag standpunt. En je kunt natuurlijk nog steeds die gratis stand.nl app voor iPhone en Android downloaden. Op, er wordt er al wat getwitterd. Bouke van Schermburg, die kennen we. Lastig raadsleden te vinden. Regionale pers zwaar onder druk. En dat met de decentralisatie. Ik hou mijn hard vast. Inderdaad, als de link die zij legt natuurlijk, hè, lokale en regionale journalistiek eh, heeft het ook heel lastig. Uh, er komt steeds meer verantwoordelijkheid bij die gemeentes terecht. Dus uh, ja, aan, aan alle kanten dus een, een, een slecht verhaal, vindt Wouke. Olaf uh, Ochterbos, uh, heb ook voor de eer bedankt, zegt hij. Uh, lage vergoeding, waardering voor veel werk. Werven, hashtag raadsleden, steeds lastiger. Ewit Klink in Gorinchem. Gorkum, moet je dan zeggen, geloof ik. Hè? Uh, voor het uh, CDA gelukkig niet. We hebben een uh, prachtige lijst. En Flip van Dijken zegt via Twitter... vind je het gek, veel vrije tijd in stoppen... en dan nog door de gemeenschap worden afgezeken. Nou, dat zijn zo wat eerste reacties. We zijn benieuwd naar uw reactie. Via de bekende kanalen kunt u tot ons komen. De stelling dus, de vergoeding voor raadsleden moet omhoog. Dit is Radio 1. Het is half tien, half tien geweest. Nee, hey, dat is bijna gelijk. Goed, hè? En het is nu precies half tien, Door dat Megens. Bij een ongeluk met een lijnbus van OV-bedrijf QBus zijn bij Nijbeets negen mensen gewond geraakt. Volgens de politie zijn er alleen licht gewonden. Bus nam even voor acht uur de afslag Nijbeets van de A7... tussen Drachten en Heerenveen en door nog onbekende oorzaak... vloog hij uit de bocht en botste tegen een boom. Vliegtuig Fokker Services zit in de problemen... moet reorganiseren. Doordat er steeds minder Fokker vliegtuigen zijn... neemt de hoeveelheid werk voor Fokker Services steeds verder af. Het is ook niet gelukt om genoeg opdrachten... voor andere vliegtuigen binnen te halen.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 Onder meer uit de Tweede Kamer van het CDA en de PVV. En dat zijn de hoofdpunten. Nou, HWB Verkeersinformatie, Jon Bakker. Met nog uh, acht files, 30 kilometer alles bij elkaar. Met vrij veel vertraging nog op de A1 vanuit Duitsland naar Hengelo. Tussen Oldenzaal en Hengelo, 5 kilometer. Na een ongeluk op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht... bij knooppunt het Lunette, acht kilometer. De linkerrijstrook is daar dicht. En een kapotte vrachtwagen op de A20 van Hoek van Holland naar Gouda... Bij Knopenterbrechtseplein zorgt voor 4 kilometer file. De rechte rijstrook is dicht. De ochtend. Pieter van Bohemen is biohacker. Dat betekent dat je knutselt met DNA-materiaal. En dan kun je bijvoorbeeld bacteriën manipuleren of zelfs een kogelwerende mensenhuid ontwikkelen. Is dat nou gevaarlijk of is dat nou fijn? Dat vragen we. Maar eerst nu naar Mali. Dat wil zeggen, de eerste Nederlandse militairen vertrekken vandaag naar Mali. En NOS-verslaggever Matthijs van der Wiel is op Schiphol, want daar vandaan vertrekken zij. Matthijs, hoeveel militairen gaan er vandaag? Ja, dit zijn de allereerste verkenners. Ze zijn met z'n veertiende maar. De mannen die uh, kwartier gaan maken, de spullen gaan installeren. Is kijken hoe dat allemaal moet daar, of weet u dat al? Hoe het moet? Nou, hoe het moet uh, wel, ja. <laughs> want uh, uiteraard, wij zijn uh, de eerste groep uh, die gaat. En onze taak is om uh, de komst van, uh, van de rest natuurlijk uh, voor te bereiden. Ja. En uh, daarom zullen we als eerste afspraken maken met de VN en starten eigenlijk met het voorbereiden van het bouwen van het kampement. Ja, major Jasper Kremers, dat is de man met de boarding cards vanochtend, hè? want u bent nu even de baas van de genie. Dat klopt, ik ben ja. van de genie en uh, ik heb niet alleen machinisten bij me, we hebben een, uh, ja, een breed team van, uh, ja, van specialisten bij ja. ons. Gaat u ook bouwen of gaat u alleen nog maar inventariseren, kijken wat er moet gebeuren? Uh, gaan, binnen een week gaan we beginnen met bouwen. Dat Waar hebben. zijn de spullen dan? Die spullen die zijn voor een deel al onderweg en voor een deel gaan we die lokaal betrekken. En voor een deel kunnen we die van de VN of met steun van de Frans krijgen om toch te kunnen beginnen. Ja, zo dadelijk komen ze de veertien eerste die hier uitgezwaaid zullen worden door hun vrouwen, kinderen. Misschien de tranen kan ik nog even niet laten horen, maar misschien komen die straks nog. Ja, ze zijn het wel gewend hè. Toch? Uitswaaien. Het, het, de meeste leden van het team zijn, zijn wel ervaren, dus die zijn al vaker op missie geweest. Alleen is het nu wel zo'n verhaal waar overal in de krant staat, ja, het is wel heel gevaarlijk daar. Maakt het dat extra moeilijk, zo'n vertrek? Nou, ik denk in dit geval niet. Wij zijn ja, uiteraard hierop voorbereid en we weten al een tijd dat, dat we deze taak hebben. En nou, daar hebben we uiteraard onszelf... Goed in verdiept, ja. goed uh, voorbereid en, uh, ja, en de goede spullen bij elkaar gezocht. Ja. Nu begreep ik dat een van de lastige dingen daar is, is de zon. Hè? U moet ervoor zorgen dat de mensen en de spullen niet wegbranden in die woestijn. Wat, wat, wat bouw je daarvoor? Uh, nou, Dit is heel verschillend, dus dat betekent uh, zaken die wij neerzetten in de vorm van... Uh, uh, ja, slaapaccommodatie of kantoren, die zijn goed geïsoleerd. Uh, maar bijvoorbeeld voor materieel kunnen we een soort uh, ja, zonnedak bouwen, zo, zo zal ik het maar noemen. Uh, simpelweg uh, doek of, uh, of golfplaat waardoor het niet uh, rechtstreeks in, uh, ja, in, in de sterke zon staat. Ja. Heeft u zelf nou enig idee waar u terecht of is het voor u ook echt het grote ongewisse? Uh, nee, ik ben er wel mee bekend. Wij zijn, uh, ja, we hebben gelukkig een, een kleine verkenning kunnen uitvoeren oh, daar. oh, er is al iemand geweest. U ja. bent niet de allereerste. De, nou, ik ben daar zelf al geweest. Oh, kijk eens aan. En? Uh, nou, het is een, uh, een, een mooi veld met uh, een enkele boom en een, een polletje gras. En ja. uh, voor de rest moet daar vooral nog heel veel gebeuren om er een mooi kampement van te maken. Een, en, uh... een boel werk de komende weken, want wanneer komt uh, de grote meute? 380 man straks in totaal, hè, Nederlanders daar. Uh, dat klopt. En uh, die staan gepland om, uh, om te beginnen in maart. Ja, dus je krijgt dan druk. Absoluut, maar uh, ik heb er veel zin in. Uh. Okay. Nou, kijk eens aan. Een beetje spannend, een uh, beetje gevaarlijk, dat lees je. Maar dat zijn ze gewend en ze hebben er zelf zin in. Ze vertrekken straks eerst naar Parijs en dan uh, doorvliegen en lijnvlucht gewoon. Hè? Ja, lijnvlucht naar Bamako. Dat is de hoofdstad van, van Mali. En daar zullen we enkele dagen blijven. En dan doorvliegen naar Gao, wat in het, in het noorden ligt. En dat is eigenlijk onze, ja, onze definitieve bestemming. Daar gaat het kampement gebouwd worden. Okay. Een goede reis. Heel veel succes daar. Ja, dank u wel. Dan ik het zo mogelijk ook wel een pellet zonnebrandcreme meenemen... naar die kale vlakte in Mali. Martijs van de Wiel was dat op Schiphol. Wat gaat dit jaar 2014 voor de huizenmarkt betekenen? Het gevoel is toch wel dat we uit die dip zijn. Maar wat verwachten de makelaars zelf? Verslaggever Marcel Dekker is deze ochtend op pad met makelaar Jeroen Stoop. Die had er zin maar, in, maar, zei hij al aan het begin. Ja, ja, hij had er zin in. Maar dat moet hij ook zeggen natuurlijk. Hè. Dat, dat moet hij vergeten worden. Maar voor die man is het natuurlijk ook de eerste echte werkdag van 2014 zijn vanochtend allemaal fris en fruitig naar het werk vertrokken. En hoewel dat gevoel meestal na uh, één dag uh, bij de meeste mensen van ons al verdwenen is... Uh, kun je dat niet zeggen van de man inderdaad bij wie ik op bezoek ben vandaag. Die kan zich het niet permitteren om negatief te zijn. De man die alles van de huizen weet. Jeroen Stoop. Ja. Uh, de man die de huizenmarkt goed kent. Jeroen Stoop. En die het altijd hardop uit zal schreeuwen dat het allemaal niet zo slecht is. Zeker weten. Ja, absoluut. die man heet inderdaad Jeroen Stoop. En we staan in het zenuwcentrum. Waar daarnet de, de telefoonlijnen open zijn gegaan om half negen. En dan kijken we naar het bord boven de dames. En dan zien we dat er 38 gesprekken zijn binnengekomen. Van mensen die iets willen van u. Is dat goed? Uh, ja, dat klopt. Uh, dat is op zich redelijk rustig voor een maandagochtend. Ik denk dat komt dat iedereen uh, toch eerst op zijn werk even uh, de beste wensen uh, aan elkaar gaat geven. Ja, en die telefoontjes is natuurlijk niet het enige, want u bent eigenlijk een internetmakelaar. Mag je dat zeggen? Uh, dat kunnen we zeker zeggen. Wij doen heel veel op afstand en heel veel via internet. Ja. Ooit was u wel een gewone makelaar, dat zullen we straks ook merken dat u dat bent, tot 2004. En toen dacht u van, het moet allemaal anders. Nou, vertelt u even, u mag even een kleine pitch geven voor Makelaarsland. Ja, ik kom inderdaad uit de traditionele makelardij en ik zag dat de klant andere wensen kreeg en ook de kosten van een makelaar vrij hoog vonden. Dus daar heb ik aan gepuzzeld en ik ben uiteindelijk tot de formule makelaarsland gekomen waarbij een klant zelf actief is en veel lagere kosten betaalt. Het zegt alles over Jeroen Stopen, een beetje opstandig mannetje. Nou, met bijna twee meter wil ik mezelf geen mannetje noemen, maar ik ben zeker af en toe wat rebels. Ja, we zijn even door uw kantoor heen gelopen, ook naar uw kantoor geweest, waar u werkt. Dat zegt zo lekker veel over iemand en dan zie ik een kantoor en dan denk ik van mijn hemel wat saai. Bent u dat ook? Uh, ik denk niet dat ik saai ben, maar uh, ja, als je een uh, bedrijf hebt van deze omvang zul je wel uh, netjes moeten werken. Ja. Nou, ik mag met u een tijdje meewandelen. Heeft u uh, vanochtend wel een vergadering voor moeten afzeggen? Was dat belangrijk? Wordt u, uh, krijgt u de gedonder mee? Wordt u ontslagen? Nee, u bent directeur. Dat gaat niet gebeuren. Dat gaat niet gebeuren, inderdaad. Het was een interne. Dus uh, ik kon hem redelijk makkelijk verplaatsen. Oké. Okay, nou, we gaan de komende uren met u vooruit kijken naar een markt... waarover iedereen wel een mening heeft. En die meningen verschillen nog wel eens van elkaar. Uh, moet ik u toch vragen, meneer Stoop, uh, slaapt u goed? Ik slaap uh, zeker goed. En, ja. en hoe is dat vorig jaar gegaan eigenlijk in dat rampjaar 2013? Om niet te spreken over het rampjaar 2012 enzovoort. Ik ben in het loop van het jaar steeds weer een stukje beter gaan slapen. Ja. Dus het begon heel erg slecht. En uh, ja, wel zo dat ik er ook erg van uh, schrok. Uh, en dat uh, ja, had ook wel consequenties voor mijn nachtrust. Maar het gaat weer een stuk beter. Ja, heeft u wel eens een moment gedacht van... ...nou ondanks de innovatieve formule die ik hier hanteer... ...ga ik straks gewoon kapot... Oktober 2008 heb ik dat gevoel uh, gehad. Dat ik dacht, van nou, ik moet nu alle zeilen bijzetten. En uh, januari 2013 uh, maakte ik me ook grote zorgen. Ja. En dus harder werken? Hard werken en uh, goed kijken hoe we uh, iedereen en alles kunnen behouden om uh, een mooi bedrijf uh, als dit voort te zetten. Ja. Ondertussen zijn er 39 gesprekken binnengekomen. Normaal gezegd aan het einde van de dag, hoeveel gesprekken? Maandag 700. Goed. Nou, een optimistische man, dat hoor je toch wel. Hè? Zijn antwoord had ik ook wel verwacht. Uh, van een man die de kunst van het huizenverkopen kent. Gaan we straks op de proef stellen. Uh, hoe gaan we dat doen, minister? We gaan uh, wat vragen beantwoorden over ins en outs over de huizenmarkt. Ja. En we gaan naar Heilo. We gaan naar Hello, naar u een verkooppitch gaat doen. Klopt. Ik ga eens kijken of wij uh, de woning in Heilo... Uh, die wij in de verkoop hebben, of die aan de man kunnen brengen. Nou, veel succes daarmee. Dat gaan we straks het volgende uur horen. Dit is De Ochtend op Radio 1. Monday morning, the weekend is over, time to hurry up, down. You put your clothes on, but you'd rather stay in bed, cause you're feeling kind of time. Don't think the world is always against you. talking ain't got nothing to say the sun is shining clouds keep rolling in nothing seems to go your way Wat de afgelopen zaterdag nog in cappuccino ja. hè, Radio 2 Jurgen. Ja liefste Sabrina meid. Stark, Bij jouw laatste optreden daar. <lacht> Another shade, was dit? Heb je altijd al een Willy wortel willen zijn, dan is dit uw kans. Volgens Trendwatchers wordt 2014 namelijk het jaar van de doe-het-zelf-biologen, de biohackers. In hun eigen thuislab knutselen deze amateurs met bacteriën en DNA-materiaal. Pieter van Bohemen is een van de drijvende krachten achter de Nederlandse biohackersbeweging. Hij heeft zijn eigen bedrijf, dat is opgezet na een biohack-uitvinding... en werkt voor de Amsterdamse Waag Society. Dat is een onderzoeksinstituut voor creatieve technologie en sociale innovatie. Pieter, Goedemorgen. Goedemorgen. Even voor de mensen die nog nooit van biohacken hebben gehoord. Wat doen jullie allemaal? Ja, waar het op neerkomt is dat uh, ja, we dagelijks mensen uit... om creatief en uh, open met biotechnologie om te gaan. En uh, ja, er komt eigenlijk van alles bij kijken van, van, uh, van voedsel, uh, medicijnen, energie. Um, ja, we vragen mensen wat, wat wil je graag met die technologie uh, doen? En dan uh, zorgen we ervoor dat ze ook de middelen krijgen om wat te doen. Ja. Maar noem eens wat dingen, wat, wat hebben jullie al zo in je eigen lab uh, ontwikkeld? Uh, nou, bijvoorbeeld uh, apparatuur om zelf uh, DNA mee te analyseren. Om te kijken of je misschien een bepaalde ziekte hebt of niet. Um, ja het gaat heel erg om de apparatuur die je normaal gesproken in een onderzoekslab of in een ziekenhuis vindt uh, toegankelijk maken. Dus ik ben nu zelf bijvoorbeeld bezig met het maken van een gekoelde centrifugie. Um, ja, ja. uh, en, en, en dat kan veel goedkoper dan, uh, zeg maar, dan de normale producenten dat doen. Ja dat klopt. Dat komt gewoon doordat uh, het natuurlijk steeds makkelijker is om allerlei onderdelen te krijgen via het internet. En de kennis wordt ook vrij verspreid en ook de ontwerpen voor die apparatuur. Dus dat is een beetje de open source gedachte. En daardoor kunnen heel veel mensen over de wereld samenwerken aan nieuwe uitvindingen. Maar ja. Moet ik het echt zo zien dat jullie lopen te knutselen met allerlei huistuin- en keukenmateriaal en een stelletje wiskits zijn die alles begrijpen? Um, nou, we begrijpen niet alles, maar we overleggen heel veel uh, op online fora. Um, dus uh, zodra je iets niet weet, dan stel je gewoon een vraag op internet van... Goh, kan iemand mij daarmee helpen. En er uh, kwam heel vaak huis een keukenapparatuur bij kijken. Dus uh, bijvoorbeeld het apparaat dat ik samen met twee vrienden heb uitgevonden... ...om uh, malaria mee te testen. Dat begon gewoon met het, uh, het ombouwen van een föhn. En ja, inmiddels uh, is het een heel geavanceerd apparaat geworden. Maar het kan ja. soms... Uh, je kunt heel, met hele eenvoudige middelen beginnen. Er zijn ook mensen die zich daar zorgen over maken. Hè? Pas nog een uh, ingezonde brief van een moleculair bioloog in de, in de Volkskrant. Maakt zich zorgen over het geknutsel met DNA door biohackers? Ja, dat klopt. Het is natuurlijk bij vaker als er een nieuwe technologie uh, opeens uh, in de handen komt... van het algemeen publiek. Dat mensen zich zorgen maken voor... Goh, uh, ja, waar gaan die mensen het allemaal voor gebruiken? Uh, nou is het met ja, biohack en zo dat er nou, sinds, sinds 2008 uh, mensen mee bezig zijn. En verleden jaar is een onderzoek geweest in de Verenigde Staten. Onder, ja, daar is het al veel langer uh, gaande. En dan blijkt dat ongeveer 40% van de mensen thuis ook daadwerkelijk genetische modificatie uh, doet. En uh, nou ja, ik heb eigenlijk <lacht> nog nooit een, een ongelukje zien gebeuren. En uh, ja, in Nederland zijn natuurlijk veel strengere eisen vanuit de wet en, uh, en veel meer toezicht. Dus uh, ja, als wij met DNA aan de slag gaan, dan vragen we ook gewoon een vergunning aan. Ja, maar je hoort ook verhalen bijvoorbeeld over dat vogelgriepvirus, dat ze bezig zijn om dat nog gevaarlijker te maken dan het nu al is. En als dat dan in verkeerde handen komt. Ja, dat is natuurlijk, uh, daar heb je al technisch gezien uh, wel een behoorlijk uh, geavanceerd laboratorium voor nodig. En dat zie ik eigenlijk niet binnen de, de gemeenschap zoals die nu is. En bovendien, eigenlijk, brengen, het gaat eigenlijk altijd om een beetje die ethische vragen. Als wij bijeenkomsten organiseren... dan, dan brengen we ook altijd kunstenaars en wetenschappers en, en filosofen... iedereen bij elkaar om juist die technologie te bevragen. En dus, ik denk dat er een enorm moreel besef is... onder de biohackersgemeenschap van... goh, die technologie die kun je op heel veel manieren gebruiken. En laten we dat op de meest verstandige manier doen. Maar jullie houden elkaar nu in de gaten, zeg je eigenlijk. Ja, niet alleen elkaar. Het, is, het gaat meer om dat er gewoon een transparante omgeving is. Dus eigenlijk, als ik met iets bezig ben... Dan dan plaats ik het gewoon gelijk op internet. En uh, dan ja, kunnen dus uh, andere bio daarop reageren. Wat ook heel snel gebeurt. Ja. Maar eigenlijk iedereen kan daar aan kijken. Maar, maar dat... er hoeft ja. toch maar één gevaarlijke gek ja, te zijn... Precies. met verkeerde bedoelingen... die het wel op zo'n zolderkamertje met jouw kennis aan de haal gaat. En uh, nou ja, nare dingen of bacteriën gaat manipuleren... die mensen ziek kunnen maken. Of erger nog een, een biologisch wapen willen ontwikkelen. Ja, dat is een beetje denk ik, een misvatting dat dat heel eenvoudig zou zijn. Dat is eigenlijk nog een stuk lastiger dan je denkt. En, um... Je zegt daar zijn biohackers niet hoe in staat? Nee, ik denk op dit moment niet nee. En uh, eigenlijk heb ik ook geen enkel voorbeeld daarvan, moet ik nu weer denken. En ik denk maar, dat heel maar veel mensen. Snowdaad zit er wel mee te lezen met al die dingen die jullie onderling uitwisselen op die fora. Um, ja, dat zou inderdaad kunnen. Maar eigenlijk, als je het echt zou willen... dan zou ik eerder uh, mezelf inschrijven bij de universiteit of zo. En daar uh, in een laboratorium aan de slag gaan... dan het zelf thuis proberen. Oh. Dus ik denk dat het toezicht... Uh, ja, het toezicht is al behoorlijk fors. Hoor. Ik bedoel, ik gaan ervan vanuit gaan dat er heel veel mensen meekijken. Dat vroeg me nog wel af, hè. Uh, uh, eigenlijk zijn jullie voor jezelf begonnen. Want waarom werk je niet voor een universiteit? Ja, binnen een universiteit werk je natuurlijk... vanuit uh, wetenschappelijke vragen. Hè? Dus ga, ga je op zoek naar nieuwe, nieuwe kennis... Maar als je een eigen laboratorium hebt, dan kun je daar veel creatiever in omgaan. En bijvoorbeeld in jullie aankondiging noemen die al uh, die kogelvrije huid die uh, ja. ontwikkeld werd door een kunstenares binnen een competitie die wij organiseren, de Bio Art and Design Award. Uh, dat begon echt met een kunstenaarsvraag. Zij vroeg zich gewoon af, wat betekent deze uh, nieuwe technologieën, genetische modificatie en stamcellen en dat soort technologieën. Wat zou je daarmee kunnen? Zou je daarmee een kogelvrije huid kunnen maken? Nou, dat is een vraag waar een wetenschapper uh, eigenlijk nooit mee uh, zou komen. Uh, maar dankzij haar creatieve aanpak is dat toen wel onderzocht en is ook een patent uitgekomen. En zijn er zijn uh, nu onderzoeken naar nieuwe huidmodellen. Dus, uh, maar ja. eigenlijk zeg je dus dat, dat, dat er op de universiteiten uh, die niet altijd even genoeg ruimte is? Um, ja, dat klopt. Dus, uh, de, de wetenschap volgt een bepaald stramin van ze bouwen voort op al bestaande kennis en echt out of the box denken. Zoals uh, vaak kunstenaars en ontwerpers en hackers doen. Uh, dat zie je wat minder op de universiteit. Alhoewel we natuurlijk wel vaak met de universiteit samenwerken in onze uh, projecten. Wat wat is eigenlijk de toekomst van het ik Bedoel, Je kunt zeggen dat staat al nu in de, in de, in de, in de kinderschoenen. Maar, maar wat is dat over tien jaar? Um, ja, ik zie eigenlijk steeds meer samenwerking tussen, tussen de hackers en de universiteiten en bedrijven. Dus ik denk dat het een, echt een plek wordt waar uh, veel innovatie vandaan komt. Net zoals ik ook zelf een bedrijf ben gestart. Um, ja, in de toekomst denk ik, kun je vergelijken met de, de, met de IT- en elektronica-wereld. Je moest, je moest eerst ook toestemming vragen aan een professor... om uh, op het internet te mogen, zeg maar 20 jaar geleden. En inmiddels heeft iedereen internet. Um, ja, ik denk met, uh, met de biotechnologie is er ook een enorme behoefte... aan open platformen en, en een soort van basisniveau van kennis... waarop basis van weer mensen nieuwe producten kunnen maken... die ja. niet per se geld opleveren, maar gewoon nodig zijn. Dus iedereen straks aan de fluoriserende yoghurt... Um, ja, je ziet nu in de VS bijvoorbeeld. Is een dat project... zijn dingen toch dat ja, jullie is, ook mee bezig zijn? Er is een project gestart in de VS waar mensen een lichtgevende plant maken. Ja, dat, dat is natuurlijk... Hij uh, ja, heeft een hele hoge entertainmentwaarde. Ja. En dat ja, het is op zich ongevaarlijk natuurlijk, ja. maar wel heel interessant om te en, doen. En, en die plannen om bijvoorbeeld de mammoe terug te krijgen, ik bedoel, hebben die dan binnen tien jaar ook weer gewoon hier uh, op de, in, in, in, in, in de nieuwe wildernis rondlopen? Ja, ik zou het niet weten. Ik ben niet uh, gespecialiseerd in het... Uh, weer tot leven werken van uitgestorven dieren? Maar ja, het is natuurlijk wel een, een van de toepassingen van de, van de biotechnologie. En ik denk, je ziet heel, ja, dat is wel een van de extremere uh, voorbeelden. Maar dat zou natuurlijk kunnen. Ja. Dankjewel voor het uh, gesprek. Pieter van Boheming was dat, Van beroep Biohacker. Hoe de dagelijkse realiteit eruit ziet. Wat er allemaal gebeurt in de wereld en in Nederland. Dat uh, proberen wij in één week. In één wijk in Nederland naar boven te laten komen. We hebben daarom uh, onze minimaatschappij in het leven geroepen. Een reportageserie die u elke dag hoort. Verslaggever Maarten Bleumers. Die pakt de draad van vorige week weer op. In de Arnhemse wijk Klarendal. De ochtend. De minimaatschappij. Wat heeft je zo'n? Instand? Nee. Villa Klarendal is de naam van een christelijke wijkgemeenschap die op zondag bij elkaar komt om te eten en te praten. Voor en door Klarendallers. Sjee! Ik ruik de kind. In de keuken staan vanavond Irene, Lies en Anne. Oh, het is een beetje aangebrand, ja. Een beetje aangebrand. Wat geeft het? Hier gaat het erom dat je samen bent. Zo. En wij zijn het gewend. Een Nederlander is dat niet gewend. U als Surinaamse? Ja. ja. ja, ja, ja. Jullie leven op zichzelf, meer op het gezin. Zelf. Ja. Bij ons is het gezin ook voorlang, maar we leven met samen. elkaar, samen. En zo gaat het ook al snel over voor elkaar zorgen. Iemand... Komt thuis, hulp kom, maar die moet op de klok kijken om ja. die persoon te helpen. Want uh, je moet rennen. rennen en vliegen om naar de andere te gaan. Dat, zo werkt het niet. De, de, de, de regering het moet doen. denken op, dat het, we zijn met mensen bezig zijn. Heb je zelf zo'n hond, zo'n beest. Ga je het niet, toch niet zo doen. Dan ben je onmenselijk bezig. Onmenselijk. Ik heb mijn vader zelf verzorgd. Ik ja. pas, pas overleden. Ja. U heeft uw vader zelf verzorgd, maar dat is nou precies waar. Het kabinet nee, naartoe wil hè. Dat nee, we... willen naartoe, maar het zit niet in jullie. Dat kan, kan niet. niet. Ik kan me niet in denken dat Rutte de moeder ziek is dat Rutte er gaat verzorgen. Nee. Dat denk ik niet. Deze is klaar. vijf uur. Ja, nou, wat ben nee. ja. je ja, niet nou. En terwijl zij aan tafel gaan, ga ik nog geen honderd meter verderop naar de inmiddels bijna 80-jarige Benny. Ja, ik vind dat de mensen. Om... Om mij heen. Elkaar best wel helpen. Kent u hem nog van afgelopen vrijdag? Clown Benny en tevens sterke man. Ik heb een uh, auto geteeld. En een paard. Hoe is de mentaliteit van een circusartiest? Ja, dat is moeilijk. Maar ik denk, ja, toch wel goed. En voor elkaar klaarstaan? Ja, ja, ja. Je was meer in de elementen. Ja, mensen horen ook in de elementen. Dus je moest het met elkaar doen. Dat vind ik het mooie van het circus. Ik ben Hegel Pico. En ik was vroeger met Ben uh, altijd de witte clown. Dus de deftige clown. En hij was de august. In 1979 begonnen ze samen als clownsduo in de piste. En nu? Ik ben de mantelzorger, zullen we zeggen. Hè? Want clown Benny wordt een dagje ouder. Ja, nou, we beginnen de Alzheimer's, noemen ze dat, ja. Ik bezoek zijn hondje elke dag en dat laat ik uit. En dan haal ik... Zijn... Ondertussen is Benny op de bank weer lekker in slaap gevallen met het hondje, ja. lekker tegen zijn borst. En hij drinkt graag twee borreltjes en een pakje check, rookt hij graag, ja. Maar ook met Egon gaat het niet zo goed. Ik ben over het bekende fietspaaltje heen geknald, over de kop geduikeld een paar keer. Dat was een jaar of zeven geleden en hij hield er hersenletsel aan over. Ik zit zelf nu op, uh, op een dagbesteding te boetseren... en dan word ik geconfronteerd met uh, ja, de participatiewet... en uh, mensen moeten dan ineens allerlei dingen gaan doen... die ze misschien helemaal niet kunnen en raken in paniek. Uh, die worden dan wel uh, gevraagd om mee te doen in de maatschappij. Ja, aan de ene kan het wel, aan de andere niet. Voor mij is het heel zwaar, ja. Als ik rustig kan boetseren, dan uh, ben ik al genoeg bezig, denk ik dan. En toch staat hij dagelijks klaar voor Clown Benny. Ben heeft twee keer uh, dubbel geleefd in het circus. Hij tilde twee keer per dag een paard. Of, of, ja, het, Zijn hersenen zijn natuurlijk een beetje op. En tot op de dag van vandaag zorgen jullie voor elkaar en jij nu vooral voor hem. Ja, dat, dat, dat doen we zeker. En rakker natuurlijk niet te vergeten. Hè. Je hoort er ook mee. <laughs> ja. Morgen weer een reportage vanuit Arnhem. De stelling is Stand.nl. De vergoeding voor raadsleden moet omhoog reageren kan via 0800 1101. U kunt stemmen op de website www.stand.nl, twitteren met hekje standpunt of download de gratis stand.nl app. Reacties via Twitter, Guillem. Uh, via Twitter komt binnen Thijs de Bree. Maatschappelijke bijdragen vind ik belangrijker dan geld. Vergoeding moet gemiddeld verliesinkomsten dekken. Kijk, dat is een hele economische benadering. Chark Reininga die heeft een heel ander punt. Moeten we wel politici willen die hun functie mede... vanwege een financiële beloning ambiëren? Nijn van Groningen zegt voor alle raadsleden... verhogen en gelijk trekken, dan krijg je ook meer kwaliteit. Maak een raad van commissarissen. Tien stuks is voldoende. 0800-1101 is ons telefoonnummer, als u wilt laten weten wat u vindt van de stelling. We gaan even kijken of er wat telefoontjes zijn. Stam.nl, goedemorgen. Goedemorgen, Eugens, Rijswijk. Zeg het maar. Uh, ik ben uh, tegen verhoging van, uh, van de presentiegelden. Ik ben uh, sinds jaar en dag bij de gemeentepolitiek betrokken uh, In een gemeente van 50.000 personen. Daar gaat ontzettend veel tijd in zitten. Dat is zonder meer, uh, meer waar. Maar als ik voorzitter zou zijn van de plaatselijke voetbalvereniging... zou me dat ook veel tijd kosten en het zou geen cent opleveren. Ik denk dat uh, de animo voor, voor mensen, het interesse in de politiek... voorop moet blijven staan. Hmm. iemand op onze website vraagt nog, wat is eigenlijk de huidige vergoeding? Dat, dat, hangt, af van, uh, dat hangt af van de grootte van de gemeente. En, maar wat is het in uw geval bijvoorbeeld? Uh, wij praten hier over 31 gemeenteraadsleden en de vergoeding daarvoor, pak me niet op een paar euro, is er rond de 1100 euro. 1100 euro? Ja. Oké. Okay. Uh, maar goed, u zegt dat is wel voldoende, meer hoeft het niet te zijn? Nee, want de liefhebberij, de interesse in mensen en politiek moet voorop staan. Ja, oneens derhalve dus uh, op ja. uh, de stelling. Ja. En ik, ik, begrijp, ik begrijp het probleem niet in gemeenten waar men tekort aan belangstelling uh, heeft voor, uh, voor gemeentepolitiek. Wij hebben hier vanuit onze eigen uh, fractie in de raad, aan de raad voorgesteld om een cursus te geven voor, uh, voor geïnteresseerde burgers. Daar kwamen 84 mensen op uh, die met veel enthousiasme mm -hmm. die cursus hebben gevolgd. En het betekent dat alle fracties hier voldoende kandidaten hebben. Kijk aan. Uh, nou hartstikke mooi. Dank voor het reageren. Um, doen we deze nog even? Ja. Ja, natuurlijk. Heel kort, Goedemorgen stand.nl. Ja, goedemorgen. Ik spreekt met Monika uit Voorburg. Je mag het heel kort zeggen. Uh, ja, nou heel kort vind ik dat je eigenlijk uh, er meer een baan van zou moeten maken van het raadslid. Want als ik zie uh, dat raadsleden het, het aantal stukken die ze krijgen en de tijd die ze feitelijk hebben om zich te verdiepen, ook in die stukken... Uh, ik denk dat dat nog wel eens een keertje elkaar bijt. Okay, daar, en uh, gisteren op tv zag ik ook dat ja, er wordt gesproken over de kwaliteit van de raadsleden. De vergoeding okay. moet omhoog om meer kwaliteit te krijgen. Ja, Dank u wel. wel. 0800 1101 is ons telefoonnummer deze ochtend. Heeft u een vraag aan de Rijksoverheid? Ga dan naar www.rijksoverheid.nl